Ook de Rabobank kampt met een storing bij het internetbankieren, schrijft de bank op zijn site. Een woordvoerder daar zegt dat de storingen niets met elkaar te maken hebben.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 In het westen van Afghanistan zijn meer dan 50 doden gevallen toen Taliban-strijders een rechtbank bestormden. Er zijn tientallen gewonden. De aanvallers lieten een auto voor het gerechtsgebouw in de stad Farah ontploffen en bestormden daarna zwaar bewapend het gebouw. Volgens onbevestigde berichten is een aantal Taliban-verdachten bevrijd. De lokale politiechef zegt dat de confrontatie met Taliban-strijders urenlang duurde.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 De politie zegt dat er nog geen beslissing is genomen over eventuele disciplinaire maatregelen tegen de agent. Het weer. Het blijft droog. Morgen en vrijdag veel bewolking, maar een kleine kans op neerslag. Morgen wordt het een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Op de A15-Europoort richting Rotterdam staat tussen spijken nissen en Pernis 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk met drie vrachthavons bij van Plein. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Op de a 27 Gorkem richting Breda staat 2 kilometer voor Kloopend sint anderbos Dat komt door een ongeluk op de A58. Daar staat tussen Kroopend-Sint-Anderbos en Galder 3 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstoken daar weer open.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 Dames en heren, goedenavond. Met weemoed denken wij terug aan de tijd van de grote crooners... zoals Bing Crosby en Mel Tormé, mannen gezegend met stemmen van fluweel. En wat blijkt, wij hebben ook een crooner, een moderne... die nu zijn tweede cd uitbrengt, Hopscotch... waarop hij groovy en door de songs hinkelt met een stem van goud. Hier is Ruben Heijn. Uw presentator is Petra Possel. Toen maar, ze komen al voorbij. De stem van fluweel, de stem van goud, Ruben. Inpakken druk, en wegwezen. De druk zit er wel op nu. De druk zit erop en die voeren we ook op. Want je gaat live zingen deze uitzending. Ja. En dan ja. ga je bij je spelen aan de piano vanzelfsprekend. Leuk dat je er bent. Ja, leuk. ik vind het heel leuk dat ik hier weer mag zijn. Nou. Uh, dit is de tweede keer dat je hier althans solo bent. Ja. Want volgens mij ben je ook heel vaak meegekomen met beentjes ja. waar je toen bij speelde. Uh, uh, ik kan me in ieder geval nog een keertje met Ernst Glerum herinneren. Ja, ik denk ook met Piet Willy en Perquisit in de uh, afgeslankte vorm. Dat zou goed kunnen, ja. Want daar heb je ook mee gespeeld. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook uh, Nookool Collective. Nee, Nookool heb ik niet gedaan. Ben je mee? heb ik veel mee gespeeld. Ja. Dat is het, ja. Nou, uh, we hebben het dus over Ruben Heijn. Hij is onze gast vandaag in Kunsthof woensdag 3 april, het cultuur- en mediaprogramma van. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En ja, u kent Ruben Heijn waarschijnlijk al, want hij heeft een hit gehad. In, in 2010 is hij een solo carrière begonnen en toen bam, bam, bam. Toen kwam hij met een cd en uh, dat werd een grote hit. En uh, misschien vindt hij het leuk om iets te vragen aan Ruben Heijn, of mag opmerkingen hoor. te maken. Mag allemaal. Mag over alles gaan, Ja, ja bijna alles. Ja. bijna alles En dingen die hij echt privé wil houden, die ja. houdt hij gewoon echt privé. Ja. Dat Christus. is ook heel overzichtelijk. <laughs> uh, doe dat dan via onze website radiokunstof.nl of twitteren kan ook, hashtag radiokunstof. En uh, we gaan straks hele, hele, hele mooie muziek horen... van deze man, Ruben Heijn. Ik ben een groot fan van hem. Uh, dus dat heb ik alvast weggegeven. Nou ja, wat wilt u nog meer? Uh, even het nieuws eerst, Ruben. Oh ja. De organisator van Lowlands. Ja, ik heb het wel een beetje in de muziekbusiness gezocht. Oh, okay, okay. Die komt met een nieuw festival. Ik dacht dat het zijn tijden van crisis. Maar er komen gewoon nieuwe festivals. Vanuit uh, Lowlands komt nu een festival. En het gaat heten Inspire. Van 5 tot 7 juli op het landsgoed Velden in Liende. En het thema is spiritualiteit en muziek. En het is onder andere met Erik Vloemans en Spinvis. En er komen ook goeroes en wetenschappers. Oh, wow. En alles komt samen. Oké. Okay. Spannend. Klinkt. Klinkt als, Ruben, ja, klinkt als Ruben Heijn moet daar wel zijn? Uh, ja, maar op het moment vind ik dat ik overal, overal <laughs> ja, moet spelen, want ik wil gewoon spelen. Uh, Eigenlijk kunnen ze je overal voor bellen. Ja, ja precies, ze kunnen me overal voor bellen. <laughs> ik, ik, ja, als je nog ergens toevallig een groep nodig hebt, weet je. Ik, ik, nee, maar, nee, maar uh, luister, als Peppy en Kokkie op toene gaan en ze vragen: Ruben Heijn, wil tuurlijk, jij, sure, je. Tuurlijk, sure, Nee, nee, nee. Maar het. het uh, nou ja, goed, ik hoor het nu voor het eerst, dus uh, ik sta overal... Nou, het lijkt me sowieso wel interessant om daar te staan, ja. Of überhaupt, om even te gaan kijken. De, de, de... mix van wetenschap, uh, filosofie ja. en, en, en, ja, en muziek. Ja, uh, ik denk dat het een heleboel interessante uh, ervaringen oplevert, ja. Weet je wat, wat, wat, wat ik spannend vind? Dat je nou. gewoon weer dit jaar op noord CGS staat. Ja, dat vind ik ook behoorlijk spannend, ja. Ja, en waar sta jij dan? Want dat is toch wel weer belangrijk. Want als je nou gewoon achter de, het koffieapparaat links... Bij de Tent Zuid staat dan. Maar dat is niet zo. Nee leuk. hoor nee, nee. Nee. We staan uh, heel leuk op, uh, dat vind ik altijd een heel leuk podium. Dat is het enige buitenpodium wat er is. Uh, dat is de Mississippi, heet je geloof ik. Uh, en uh, uh, op de vrijdag. En, uh, uh, der, ik ben heel blij dat we er mogen staan. Want ik, het is heel lastig om op dat festival te komen. Logisch, want het is een. Fantastisch festival en het is een groot festival met heel veel goede muziek. Dus ik ben er heel trots op dat we daar weer. Wat uh, moet je, mogen je daarvoor staan. doen om, om daar te mogen staan? Lobbyen uh, ja? <laughs> Ruben Hein zelf zeuren? Uh, nou, uh, ja, en zorgen dat ook andere mensen voor me zeuren. Nee, maar het, ik bedoel, je stuurt natuurlijk je, je dingen daar naartoe op. En gelukkig heb ik ook een heleboel mensen om me heen die me een beetje helpen met de platenmaatschappij. En precies, uh, die me helpen met dat soort dingen. Uh, maar goed, het is, ja, uiteindelijk moet je toch uh, een beetje mazzel hebben. En, uh, en uh, de mazzel is mij uh, gegund. De ja, keer, maar blijkbaar. Is dat, hebben ze dan ook je nieuwe plaat bijvoorbeeld al gehoord? Ja. Dus dan hebben ze op grond daarvan ook wel beoordeeld... of ze vinden dat Ruben naar moet staan? Uh, ja, ik denk het, ja. Ja, ja goed, ik, ik zit natuurlijk niet in hun co commissie, dus... Nee, je weet niet uh, precies hoe het gaat. Voordat ik er nou uh, de komende jaren nooit <laughs> meer op Noordie mag staan. <laughs> ik Hij is het gebied mij te zeggen om... Uh, nee, maar... Uh, ja, nee, maar is het, hey, gewoon even niet niks ten nadelen van al die andere festivals, maar is het voor jou is het, het belangrijkste festival? Het is voor mij wel een van de belangrijkste festivals, ja, maar, en, maar dat heeft een, een persoonlijk karakter, omdat um, ja, ik kom al op dat festival sinds mijn dertiende, weet je wel, en ik heb daar, al mijn grote helden heb ik daar gezien. Wie zag je op je dertiende daar? Uh, ja, dat is dan een goede vraag. Ik heb Monty Alexander toen gezien. Ik heb, ik weet niet meer of het op mijn dertiende was, maar in de jaren daarna Herbie, Bramford Marsalis. Ik heb. Herbie, die noemen we gewoon Herbie. Iedereen weet dat dat Henk is en dat hij er elk jaar is. Daar wordt nooit over vergaderd. Nu is hij er inderdaad elk jaar, maar dat wist ik toen nog niet, zeg maar. Bramford Marsalis, Bramford Marsalis. Maar ook van de oude Garde, dat je dat soort mensen allemaal kan zien. Amad Jamal bijvoorbeeld. Hank Jones vond ik ongelooflijk. Maar hij ging als bezoeker, hè? Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat was het moment dat je daar mocht staan, zelf? Eventueel in de achtergrond van? Ja, ja. Um, ik geloof de eerste keer dat ik op het festival speelde, dat is ook weer lang geleden. Ik denk dat dat ondertussen acht of negen... Nee, acht jaar geleden is, denk ik. Um, Jij ja, was toen dat... 22. Zoiets, 23. Ik... Misschien vergis, ik, misschien vergis ik me, misschien zit ik er een paar jaar naast. Maar in ieder geval uh, was met een big band van, het, uh, van uh, een, die, waar we toen veel mee speelden... Amsterdam Jazz Orchestra, waar ik toen nog in zat. Overigens is dat een big band waar nu niet zoveel meer mee gebeurt. Maar daar hadden we toen net een plaat mee opgenomen en heel hard voor gewerkt. En dat was mijn eerste keer North sea om te spelen. En dat was wel heel erg... Uh, ja, dat, dan ga je helemaal uit je plaat natuurlijk, ja. Ja. Wat uh, ander nieuws is, wat uh, een deel van Nederland behoorlijk bezighoudt... en ook het muziek, uh, de muziekwereld, is dat, uh, behalve de componist, die kenden we al... John Newbank dat, uh, dat er nu ook tekstschrijvers zijn uh, voor het Koningslied. Ah. En uh, ik weet niet of jij weet wie dat zijn. Het zijn Guus Meus, Acta de Munnik en Daphne Dekkers. Oké. Okay. Ben je er blij mee? Eh... Uh... Ja, ik denk het. <laughs> hey, uh, <laughs> ik, uh, Is dit een ja. tactische antwoord? Moet je dan de deur <laughs> ja, Sta je weer op een festival? nee, nee. Ja, goh, Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb me totaal niet bezig gehouden met dat Koningslied. Ik moet ook heel erg bekennen dat ik het een... Uh, het hele, alle dingen eromheen, uh, op een bepaald manier, maar ook wel weer fascineren. Dat ik denk van, wauw, dat dit soort dingen dus allemaal gebeuren. Ik bedoel, het is ongetwijfeld heel ja. erg leuk. Ik vind het um, gewoon zelf... Maar ik, als... ik vind het ook wel grappig dat er dus zoveel reuring om nou ja, is. Ja, nou ja, weet je, je denkt altijd, het is een staalkaart van het Nederlands muziekleven. En ik vind wel dat het een bepaalde kant op... Tendeert met alleen Guus Meeuws, en Munnik en Daphne Dekkers. Ik bedoel, ja, je, je ja, mist God. wel een heel groot deel van de jazz, de geïmproviseerde ja. muziek. Ja. Ja, eigenlijk had de ICP het moeten maken. Of, ja, of je in de grote brok, ja. Ja, ja, in de grote en dan lekker een avontuurlijk stuk. Ja, het precies. uithalen, waarom ja. niet? Nou ja, waarom niet? Ja, ja, absoluut waarom niet? Nee, ja, misschien is het wel wat beperkt, maar aan de andere kant... Ja, ik snap het ook wel weer. Dit zijn natuurlijk wel artiesten... waar heel veel mensen in Nederland van houden. Ja, en... Uh, uh, en ik, ja, ik, ja, god, ja. Hé, hey, luister, hè. Ik, ik, weet, weet, ik uit... weet niet zo goed wat ik Nee, nee, Nee, nou maar goed, maar ik ga je ik ga gewoon testen. Want okay. uh, Willem-Alexander, dat weet ik toevallig... die luistert regelmatig. Je kent hem maar... goed. Nee, helemaal niet, ja, maar ja. ik weet dat hij naar dit programma luistert. En stel, die hoort straks die prachtige bellen die je doet. Ja. En hij zou zeggen van... Ruben Heijn, wil jij dat gewoon... Aan het Hof bij ons komen doen op zondag. En dan moet ik of ik dat ja, zou ja, doen natuurlijk, of niet? Ja, ja, natuurlijk is... ga ik dat dan doen. Oh, er is, <laughs> is geen om. twijfel over mogelijk. Nee, natuurlijk. Jongens, ja. we zijn rond. Denk ik. We zijn rond. Uh, <laughs> laat... Hoogheid, mocht u luisteren, ik sta. Ik, en het factuurtje, laat maar zitten. Ik doe het gratis. Nou ja, ze hebben het een riante. aan. Dat gaat aan wel mee. heel makkelijk, hè? Ja, ja, dit gaat te makkelijk ook. Hier is niemand blij mee, ook je management niet. Goed, uh, we gaan uh, nu heel serieus doen, want we hebben het over muziek. We gaan luisteren naar muziek. U kunt reageren op deze uitzending via onze website gastenboek Of natuurlijk twitteren, hashtag radiokunsthof. En uh, voor vragen en mededelingen enzovoort. Voor onze gast van vandaag, Ruben Heijn.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 Full by Morning, Ruben Heijn, zanger en pianist, bandleider. Ooit speelde hij met Benjamin Herman, Ernst Glerum, Hans Teeuwe... Piet Filly en Perquisit. Maar sinds 2010 heeft hij een solo carrière... en inmiddels is er ook een tweede plaat net uit Hopscotch... Dit is het vrolijkste nummer van de plaats, ja, zou ik zo zeggen. Ja, de rest is, liefste ja, ook Suicide Pop. Ja, nee. dat, anders dus, zet een mes in je arm. Ja. en snij dus, nee, even flink door. Maar dit moet dus de hit worden. Ja, precies. Hier, hier moet ik het mee doen. En dan hier moet het... de zomer mee starten. Ja, precies. Hier... Ja, Daarna wordt het weer winter. Een, nee nee, nee. Hé, hey, luister, ik begreep dat bij dit nummer Paul Simon... tamelijk over je schouder mee heeft gekeken. Nou, uh, uh, niet letterlijk, maar uh, meer hij is wel een inspiratiebron, ja. Leg eens uit, wat, waar zit hem dat in? Uh, nou, Paul Simon is iemand die vroeger al heel veel geluisterd werd bij ons thuis. En uh, je neemt toch al mee wat je vanuit je jeugd uh, luistert... in je hele muzikale uh, ontwikkeling, zeg maar. Um, en de plaat Graceland werd uh, grijs gedraaid bij ons. En dat vind ik nog steeds een ontzettend goede plaat. Um, en wat ik heel, er zijn een aantal dingen die ik heel leuk vind aan die plaat. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat... Uh, Bijna geen één nee, liedje op die plaat is recht toe recht aan... Uh, uh, boom, klak. Mm -hmm. uh, kick, snare, zeg maar. Maar het zijn allemaal uh, Afrikaanse, uh, ritmes, Afrikaanse ritmes, Zuid-Afrikaanse um, ritmes. Het is sowieso heel ritmisch, natuurlijk. Uh, dus, ja, het is uh, ontzettend ritmisch. <laughs> het is enorm Maar... <laughs> Dat vond ik heel erg inspirerend. Gewoon omdat ik, weet je, wel, ik wilde niet van het logische uitgaan. En ik wilde ook een beetje gaan ontdekken van ja, wat, wat, wat is er nou allemaal mogel, mogelijk. Dus dat is heel erg een inspiratiebron geweest. Maar ik, naast bijvoorbeeld ook iemand als Tony Allen, waar ik ook wel niet eens heel veel naar geluisterd heb. Maar ik heb wel even een paar dingen van hem gecheckt. Van goh, hoe doet hij dat? Hoe zet hij zo'n groove op? Weet je. Wel? Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld ook, uh, ik heb heel bewust, oh, sorry. heel bewust gekozen voor twee gitaren tegenover elkaar twee hele verschillende gitaristen uh, Jessen van Ruller aan de ene kant en Paul Willemsen uh, aan de andere kant. En Paul heeft ook de platen. Is dat dus de produceer. producerij, ja. En niet met als maar, maar wel echt heel duidelijk met een functie zeg maar. Dus uh, niet dat ik ze allebei alle aan rockbandje uh, akkoorden wil laten schroepen zeg maar. Ja. Maar juist ze dus heel erg onderdeel maken van de groove uh, en uh, Jesse is iemand die ontzettend uh, virtuoos is en een waanzinnige gitarist. Dus die heeft uh, op heel veel plekken een iets juist een iets vrijere rol. En Paul is een onwaarschijnlijk goede uh, uh, gitarist met uh, uh, heel veel sounds die je heel goed in die kant. Grid kan zitten ja. zetten, om het zo ja. te zeggen. Het is een heel ja. muziek, muziek, muzikaal technisch verhaal eigenlijk maar. Nou ja, wat er wel leuk aan dat verhaal is, overigens, is dat jij nu gewoon eigenlijk een beetje de achterkant van, van een nummer ja. laat zien. Hoe bouw je, je. Je bent naar een soort ideaal sound aan het aan het zoeken. Ja. En, en dat dan zoek je ja, dus muzikanten erbij. Uh... Ja, precies. En en. Uh, uh, ik weet nog dat ik heel duidelijk, of heel duidelijk, dat ik op een gegeven moment een soort moodboard naar iedereen gestuurd heb. En Paul Simon en Tony Allen als een van de voorbeelden genoemd heb. Van ja, weet je wat, iedereen, iedereen in de band moet onderdeel zijn van de groove. zeg maar. Dus in dit liedje wat je net hoorde, dat is eigenlijk wel grappig. Want ook de piano is zo er heel erg onderdeel van de groove. Ja, en de piano ben jij zelf. En de piano ben ik zelf. Ja. Ja. Dus je moest je eigenlijk, uh, je moest eigenlijk onderdanig zijn aan, aan de sound die jij bedacht had. Uh, ja, ja ja ja nou, dat is aan, maar... ja, aan wie ben je nog meer schatplichtig? Ik bedoel... Uh, uh, um, want uh, want he, hebt het over de, de, de, de muziek uit je jeugd. Dan ja. hebben we het dus over de jaren tachtig. Dan er dus nou, thuis Duran, bij Duran, Duran, Wham. Nee, nee. Um... Wham, dat zie je ook nog wel. <laughs> ja, ja, ja, Wham ja. Je ja, hebt precies. ook zo'n lok eigenlijk. Een ja. <laughs> beetje schuin op het hoofd. <laughs> ja. um... Nee, ja, god, uh, een, een heleboel Beatles boel waarschijnlijk uh, gewoon. Beatles, ja, qua song. Maar hoewel die niet per se in dat moodboard stonden. Uh, Fink is eigenlijk iemand die toen... hoewel ik daar nu op dit moment eigenlijk niet eens zo heel veel meer naar luisterde... maar uh, toen der tijd toen ik begon met het maken van deze plaat wel wat meer. Uh, qua sound en qua, weet je het is allemaal heel zacht. En dat is hetzelfde bij... Op, dat is een beetje gekker vergelijken, maar bijvoorbeeld bij Bill Withers. Al die dingen zijn ontzettend zacht opgenomen. Dus niemand speelt hard... Maar die zijn van heel dichtbij, heel, van heel dichtbij opgenomen. Yeah. Dus dan krijg je een ontzettend grote, warme sound. En ik... Um, dat was iets waar ik heel erg naar op zoek was. Je hebt ook meegewerkt aan een tribute voor Bill Withers. Ja. Volgens mij heb je ook... Ik, een dat verhaal kom ik niet meer vanaf. Nee, maar het is toch zo? Ja, het is zo. En ja, ja. Bill Withers heeft je toen een compliment gedaan. Dus dit verhaal hoef je al niet meer te vertellen. Dat heb ik nu voor je gedaan. Op je, een, ook ook je. op een hele wervende wijze, moet ik wel zeggen. Uh, nee, we hebben daar namelijk ook een hele slechte opname van nu. Oh, echt waar? Ja, eventjes een heel klein stukje. Want gewoon omdat het zo fijn is om jou Bill Withers te horen. Vind je het heel erg? Ja, nee, nog ik niet, heb, maar dus, we ik laten we me eerst even gaan. Ik recorden van. onder de stoel op. Echt waar? Ja. Heb je dat gedaan Van mijn luisteren? Er is toch helemaal niks mis mee? Ja, de opname ja, maar ja. Ik wil het ook laten horen omdat het zo'n heerlijk nummer is. Ja, het is een, goed, het is een onwaarschijnlijk goed liedje. Ja, zeker. En ik wil het ook eigenlijk uh, laten horen omdat omdat jij dus ergens. Ik kwam tegen dat jij de Bill Withers van Nederland werd genoemd. Was dat nou voor die tribute of na die tribute? Dat... Nou, die, die heb ik nog niet gehoord. Maar uh, dat lijkt me ook een tikkeltje nee. overdreven. Uh, wie dat ook gezegd heeft, dank. Maar uh, nee, dat, zo zie ik het uh, absoluut niet. Maar het is heel dingen... grappig, want uh, het, het, het is ook wel. Kijk, het is natuurlijk een van mijn helden. En ik heb hem al ontmoeten. Dat is waanzinnig. Uh, maar ik vind het wel grappig dat ik nu inderdaad... als een soort van de, de Bill Withers uh, ja. uh, uh, kenner of zo... Dat ja, bij radio gie... en tv zit je onder de Bill Withers... Ja, ja, en dan word je dan... Ja, Hup, <laughs> naar <laughs> ja terwijl naar ja, is Ja, dat is een beetje zo gegroeid. En ik denk ook door, dat, door die tribute. Uh, yeah. Ja, maar, het, ik bedoel, het nee, maar een... de, kijk, als we er toch heel even op doorgaan. Je zegt net van, ik, ik zocht naar de, de zachtheid eigenlijk... Van, van, van die band en van die Bill Withers zelf. Nou ja, qua, qua weet je wel... Het, dingen klinken gewoon het best als ze zacht gespeeld worden. En zacht hoeft niet te betekenen dat het, dat, het, dat het langzaam of saai of suffig is. Maar als je naar die goede, eigenlijk alle goede bands, dan zul je aan zien dat ze eigenlijk niet eens zo heel hard spelen. Dat het misschien heel hard uitversterkt wordt, maar dat ze niet zo heel hard spelen. En uh, ja, dan, simpelweg omdat het gewoon dan zo fucking goed klinkt. Ja. Sorry, zei ik. fucking... Ja, dat zei je wel. Maar we kunnen niet overheen piepen onder zijn <laughs> lijf. Je bent op zoek. Dit is je tweede plaat. Je eerste plaat was een succes. Je tweede plaat is een totaal ander geluid. Mm -hmm. Kun je rustig stellen dan, mm. dan die eerste. Uh, wat rauwer, wat ongepolijster. Uh, je komt ook wat meer achter die piano vandaan. Je gaat wat meer naar voren. Het is echt ook een band die we, uh, die ja. we horen. Het is ja. iets steviger allemaal. Ja. Hoe was die zoektocht naar dat wat je wil laten horen op zo'n tweede cd... als de verwachtingen zo hoog gespannen zijn? Hè? Want dat zijn ze. Ja, um, die verwachtingen zijn wel hoog, waren ook wel hoog gespannen. Maar met name toch ook wat je zelf in je hoofd haalt, denk ik. Mm. Um, ik heb de mazzel gehad dat, ik, dat, ik, dat bijvoorbeeld mijn, de platenmaatschappij... en verder ook eigenlijk iedereen om me heen, die hebben me helemaal vrijgelaten. In, weet je, want jij, het is jouw tweede plaat, jij moet doen wat je wil. Dus ik heb ook mijn tijd ervoor genomen. En ik ben eerst begonnen met schrijven. Gewoon maar willekeurig liedjes gaan schrijven of, of schetsen gaan maken. Uh -huh. En heel langzaam kom je dan een beetje tot ontdekking. Ik had er wel al vrij snel in de gaten van... Ja, ik wil niet een tweede Loose Fit maken. Ik Loose Fit is de titel van de, de eerste, eerste plaat, hè? Ja. En... Um, ik wilde, ik wilde wat, ik, ja, ik wilde wat anders. Maar wat anders? Nou ja, dat is, en dat is, dat is een heel gek proces. Ik weet nog dat ik begon met schrijven en dat ik me dacht van oké, okay, dus over nu, over een jaar of over anderhalf jaar is er dus een plaat. Dan is er een, die is dan af. Maar ik heb nu nog geen idee hoe die gaat worden. Mm -hmm. En dat is een maar je weet wel, en dat wist ik ook van de eerste plaats, van ja, dat, dat komt vanzelf. Dat gaat, dat is gewoon een proces. Ik zit er nu ook wel eens over na te denken: van god, ik zou nu, ik heb wel wat ideeën voor een nieuwe plaat, maar ik zou nu niet precies weten wat ik wil gaan doen. Maar gaandeweg, dat is, dat is echt iets wat groeit. En op een gegeven moment, ja, dan, uh, dan maak je een beslissing. En uh, ik weet nog dat ik het zelf behoorlijk een bevrijdend idee vond, dat ik dacht van ja, ik. Ik kan nu deze plaat maken. En uh, dat, daar zit ik niet per se aan vast. Want ik ben muzikant. En na plaat twee komt, na plaat, dan, dan komt plaat drie. En dan kan ik weer een nieuwe plaat maken. En dus dat van je ja, dan valt er wel druk van je af. En dan, dan denk ik van, ja, nou ja. Dan, maar toch, to, toch, geef me een idee van wat voor sound je voor ogen had. Wat, wat je wilde met die tweede plaat. Um, nou ja, wat ik net al zei. Het moest zacht opgenomen worden. Een stem moest centraal staan. Uh, ik, ik som nu even op vanuit die, bijvoorbeeld ja. dat moodboard wat ik maak. Maar dat is belangrijk, dat de stem centraal uh, moet staan. Ja. Nog meer. Ja. En, uh, de, maar omdat mijn stem als zanger zeg maar, al best wel uh, soms wat glad is... Zeg maar, of smooth uh -huh. zou kunnen uh -huh. zijn... wilde ik juist de rest daaromheen wilde ik juist, uh, wat uh, ranziger maken... zodat het uh, iets meer contrast had... Het uh, leven moest er wat meer overheen zijn geweest. Het, de... het leven moest er inderdaad ja, wat meer, moest het meer gezopen zijn. Precies. Ja. Nee, maar. Uh, uh, uh, dus ik, dat contrast wilde ik wel graag. Maar dat hebben. heeft te maken ook met imago. Want bij je vorige plaat. Kreeg je ook nog wel eens een soort Jamie Cullum-achtig verwijt? Of ik weet niet of dat het verwijt is, maar het is geloof ik nogal een hele grote artiest. Maar Prince-verwijt. Uh, ja, ja, ja. ja precies. Prince, nee, ja, nee, nee. Michael Jackson-verwijt. Verwijt. Ja. Nee. nee, maar wel een beetje weet je, een klein beetje in die hoek ja. toch gezet van: ja, het is gewoon een ontzettend lieve, lieve jongen met, met zo'n. ontzettend lief, zacht ei. Ja, ja. honderd trouwe ogen en hij zingt <laughs> ook nog zo fluwelig. En. En dat is het niet helemaal. Dat is niet genoeg voor jou. Of. of um, dat is niet precies waar je naar op zoek bent. Nee, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf daar niet. Ik ben niet ermee mee bezig. Of ik. Uh, als lieve jongen word neergezet of zo. Of nee, weet maar muzikaal wat. werd je natuurlijk ook een beetje. Maar dat, dat wel. En ik wilde inderdaad. Nou ja, meer voor mezelf. Dat ik gewoon. Dat ik, dat ik weer een andere kant op wilde. En gewoon even. Ik wilde ook meer gewoon een bandje samen Wat jij net al zei, dat wilde ik ook echt. Ik wilde gewoon... Dat stond bijvoorbeeld ook in het moodboard Ik wilde gewoon met z'n allen in één ruimte... gewoon opnemen als bandje. Ja. En niet nog, weet je wel, met allemaal strijkers eroverheen... en daarna nog eens blazers en weet ik veel wat. Ja. Dat ja. hebben we de vorige keer gedaan. Dat was helemaal te gek. Ja. lang Langleven metropoolorkest. Lang, ja, ja, dat is die andere dat, plaat weer. Dat is, die, dat is die live plaat. Dat ja. was overigens wel live. Maar die, de, de loose fit plaat, die, daar, die hebben, daar hebben we alles later gedaan. Ja. En ja, dat wilde ik nu niet. Ik wilde nu gewoon... Uh, uh, ik wilde wat anders. Ja, we spraken met Paul Willemsen. Hij is uh, gitarist, dus bij jou, bandlid. Producer van de plaat, zoals we net al zeiden. Ja. En, en hij heeft hij... ook veel van de liedjes meegeschreven, overigens. Mede-auteur. En hij zegt, ja. Ruben is op deze plaat heel erg op zoek gegaan... naar wat hij nou eigenlijk wil. Hij vindt heel veel mooi en hij kan heel veel. Hij kan zich in alle stijlen uiten. Dus dat betekent dat je nog meer moet schrappen... en mogelijkheden moet weglaten. Zijn probleem is dat hij alles kan... <laughs> maar ik begrijp dat probleem wel. is een meraboar, maar kies maar eens. N nou, um, ik ga natuurlijk niet van mezelf zeggen dat ik alles kan, maar ik, ik heb een breed interessevlak, laten we het zo zeggen. Um, ik hou heel erg, mijn wortels liggen heel erg in de jazz. Deze plaat is juist meer een wat achtige ja. groove-plaat geworden. Uh, ik heb ook grote liefde voor de bebaarde mannen met gitaar... bij een kampvuur. Of vrouwen, bebaarde vrouwen. Dat maakt me niet zo Een besnoorde vrouw bij een kampvuur. Met heel veel okselhaar. Maar Lange rokken tot op de grond komen. U kunt zich ook weer melden via onze website. Hij heeft een hele rare voorkeur in deze hummerheid. Het is een jongen van 30. Nee, maar... Dus dat was zeker... Daarin moet je dus in, moest ik dus inderdaad wel een keuze gaan maken. Het lijkt me fantastisch om nog een keertje gewoon even die commerciële deur in te trappen. Om een, echt zo'n Big Band plaat te maken. Maar gewoon omdat ik het leuk vind. Dat ja. je gewoon zo'n soort Sinatra-ding, weet je. Maar dat, dat, daarbij heb ik ook zoiets van ja, dat. dat kan nog of zo. Dat, dat, dat oh ja, maar met alle respect. Nou, Moet ik toch even de regisseur vragen... of ze bereid is even een cd op te komen halen in de studio. Want dan mag ik dan even een stukje van, van, van je live cd laten ja. horen? Vind je dat oké? Okay? Nou ja, dat vind je Dan ja, gaan we ja, ja. gewoon alle stijlen door elkaar heen mixen. Nou, dit, dit ligt bij mij gewoon vast op de draaitafel. De dus trek 9 is dat. Dat heet mm -hmm. No Matter What. Dan ben je met het Metropoolorkest. Ja. En daar doe je dit eigenlijk toch. Ja. Dat, dat is echt... Ruben, ja, je komt niet van een trap af, maar dat had zomaar nee, gekund. Het nee. nee, dat was te duur, die trap misschien. <laughs> dus mm, yeah. het pak was wel heel duur wat ja. je aan had. <laughs> uh, je staat daar gewoon voor dat metropoolorkest. En nou, we, we kunnen het hele nummer niet laten horen, want het duurt vijf minuten. Maar we gaan een, een, een significant deel even laten horen... waarin we dan echt kunnen hoe, hoe dat dan is. Want het is echt heel erg leuk, vind ik tenminste. I can't believe I'm here. Yeah. And I don't plan to stay In the hood we ruined and rumble. I find myself astray yeah. I know I should know better Nothing stays the same I'm looking for a boy more... What but shaveny For he came after me shed dirt and dust and blood. mooi nummer nou, dit. Ja. Ja, ja, ja ja ja nou ja ik ben een enorme fan van de nummer en lang leven metropoolorkest kan niet genoeg gezegd worden ja, zeker. Uh, maar daar pak je dus echt grote uit met zo'n orkest je hebt ook met het sinfonietta bijvoorbeeld ja. uh, gestaan dus je zoekt eigenlijk ook wat dat betreft altijd nieuwe wegen nieuwe nou het zijn het, er komen gewoon nu ik, en die mazzel heb ik en daar ben ik heel erg blij en dankbaar voor uh, uh, en dat zeg ik niet om als een soort zoetsappig, maar dat dat is ook echt zo maar ik, je, ik kom de, er komen dingen op mijn pad die ik nu mag doen. Zoals met Sinfonietta of met metropol of met de uh, jazzorkest van het Concertgebouw. Of weer met andere mensen. Ja, dat, is, dat, dat vind ik ontzettend leuk. En het is ook... Um, ik hou heel erg van die afwisseling. Mm -hmm. en dat is misschien dan toch ergens die, die jazz... Uh, ziekte zeg maar ja. dat je altijd op zoek bent naar uh, wat anders of, of, of, of iets weet je wel, dat met geen, wie je samen geen... kunt spelen of? ja maar ook dat geen gig hetzelfde mag zijn bijvoorbeeld wat het eigenlijk onzin is want als je heel veel uh, goede optredens die zijn of een toneelstuk is natuurlijk elke avond Hetzelfde? Nou ja, nou ja soort of wel. Maar, de, sort of. maar veel acteurs hebben daar ook problemen mee... dat ze weer die bus in moeten... en weer dat stuk voor de 150 ste keer moeten opvullen. Ja, maar ik denk toch ook dat iedereen daar wel zijn... zijn of heel veel mensen in ieder geval wel... Een, toch in details uh, verschil... of weet je wel, moeten ja. uh, uh, uh, ja, variatie. Maar ben je bang naam. voor verveling? Of, of ben je iemand die zich snel verveelt? Hmm. Nee, nee ja, ja, misschien, ja, misschien. Ik weet het niet zo goed. Ik ben muzikaal, ben ik altijd bang inderdaad dat... Uh, nou, het komt wel eens voor, bijvoorbeeld dan ben je een gig aan het doen... en dan zie je iemand in de zaal staan die als, waarvan je weet dat hij al eens eerder geweest is. En dan zit ik van oh mijn god, die zie nou precies hetzelfde als de vorige keer, dus ik moet het anders doen. Dus dan gooi ik, weet je wel, dan heb ik de neiging <laughs> om alles op. En dan later denk ik van, ja, maar wacht eens even, misschien komt die persoon wel... omdat hij precies hetzelfde wil zien, weet je wel. De tweede keer was Ruben Heijn toch wel wat minder. Ja, ziet hij dat. ja precies, hij liep een beetje klooien. Nee, maar, uh, en ik bedoel, geen gig is hetzelfde. Dus ja, het, is, het zit meer in mijn hoofd dan dat het... Uh, dat, dan dat het echt dat, naar buiten ja, ook leeft. Precies, ja. Ja. Ga dat hele mooie nummer maar doen. Want oh, er oké. staat een, een ballet op, uh, op je nieuwe cd. Hop, heet die cd. En dat nummer dat heet Try Again. Ja. En uh, jij gaat naar de vleugel ja, lopen. Okay, en yeah. ik vertel dan dat net, uh, uh, Scotch net uit is. En, en ja, nou, als het over zacht gaat. Ja. Dit is dus een nummer ja, dat je niet hoeft te schreeuwen om iets te zingen. En dat het dan toch aankomt. U mag reageren op deze uitzending. En ook op dit nummer zou ik heel leuk vinden. Via radiokunsthof.nl You could fit so tightly I could wrap my bones around you Special but so quietly I suppose it's quietly true That you Yeah Pianist en bandleider, hij zong Try Again. Het is te vinden op zijn nieuwe album Hopscotch, net verschenen. Een waanzinnig breekbaar nummer, heel ja. erg mooi. <laughs> ben je bijgekomen? Ja, een beetje. Ja. <laughs> het grappige, ik, ik, ik heb het liedje lang, lang niet meer gespeeld, zeg maar. Eigenlijk sinds de opnames. Dus het was, ik vond het ook een beetje spannend. Ja, het is een beetje spannend, een ja. beetje eng, maar het is wel <laughs> heel erg mooi. Uh, Dank je wel. Wij hebben begrepen um, dat jij te raden bent gegaan ook bij internationale tekst- en muziekschrijvers. Mm -hmm. uh, om, om tot deze creatie, om tot deze plaat te komen. Uh, bij wie ben je langs geweest? Ik ga dat met Lori Lieberman... Ja, met Lori hebben we, uh, heb ik een, of eigenlijk twee liedjes geschreven, waarvan er eentje op mijn plaats is gekomen en toevallig ook eentje op haar plaats. Zij is van Killing Me Softly. Zij heeft ooit het gedicht geschreven Killing Me Softly voor Don, Don McLean. Ja. Uh, en Roberta dat. Werd, is werd de vlek? En weer, begon te toen is er Roberta Fleck er inderdaad uh, er beroemd mee geworden. Mm. Um, en um, nou, met Laurie, dat was, dat was heel leuk natuurlijk om haar te mogen ontmoeten... en met haar te werken. Een ontzettend lief mens. Um, maar wat betekent dat in de praktijk? Ik probeer daar een voorstelling van te maken. Hoe ga je in vredesnaam samen nou, nummers rijden? Ja, dat is wel grappig. Want waren, naast Laurie waren er een aantal andere mensen ook in, in Londen en in Zweden. En um, ja, dat is toch een beetje gek. Want je belt bij iemand aan en in de meeste gevallen... Ken, of eigenlijk alle gevallen kende ik ze niet persoonlijk... Nee. En in sommige gevallen kende ik ook niet zo goed, wist ik ook niet zo goed wat ze deden. Want dan werd het of via de platenmaatschappij geregeld. of ja, het was ook een beetje een, een, een test voor mezelf. Van, nou, kijk, weet je, ik ben, was wel benieuwd hoe dat zou werken, precies wat jij nou eigenlijk voorstelt. Mm -hmm. nou, goh, hoe zou dat nou zijn als ik met iemand ga zitten die ik niet ken? En um, nou, dan bel je dus aan. En uh, dat kan heel verschillend uitpakken. Want ja, je, je schudt elkaars hand. Hoi, ik ben Ruben. Hoi, ik ben die en die. Wil je een bakje koffie? Nou, lekker. suiker. Ja, doe maar een beetje melk. En heel een beetje suiker? Oké, okay, te gek. En, uh, en dan een kwartiertje later wordt gezegd: Nou, laten we maar eens... Heb je, niet, heb je iets bij je? Wordt dan gevraagd. Ja. En meeste, Ik had wel van tevoren meestal wel wat ideeën meegenomen. Want als je echt van blanco gaat beginnen... dan ja, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ideeën meenemen en aan de piano gaan zitten. Is ja, dat... dus dan, ja, dan had ik mijn laptop hier bij me of mijn, telefo en, en mijn telefoon. Die staan helemaal vol met dingetjes die ik dan op de fiets heb ingezongen, bijvoorbeeld. Dus voor de mensen die hier in Amsterdam wonen, die me uh, nogal eens regelmatig. Uh, wat laptops de... zomerlange lange jongens met ja, ja, ja, donker, donkere donker, uitstraling. Ja, precies, die zijn uh, uh, dus telefoon vol uitbleeg. Maar dat was, ja, dat leverde. Hele leuke momenten op en ook hele grappige momenten, moet ik zeggen. En sommige dingen werkten wel en sommige dingen werkten niet. En, uh... Want dat lijkt me namelijk ook... Ik noem nog maar even... Stel, je gaat met Bob Dylan bijvoorbeeld iets doen. Bob, ja. Bob, weet maar... je Bob de man. <laughs> en, en, je, en, en je gaat dan zo zitten en... Ja, maar misschien levert het wel helemaal niks, niks nee, op, Nee, maar dat is, dat, zo ga je er ook in. Je moet, ik ging daar eigenlijk, en volgens mij je zei ook... met zo min mogelijk verwachtingen in. En meer, het, is echt, het is gewoon heel leuk. Je gaat gewoon een middagje met iemand knutselen. Yeah. Maar dat is omgeven van wel, wel degelijk allerlei rituelen. Want we spraken met je collega Wouter ha Hamel. Ja. Uh, dus ook uh, geen vreemden in de muziekwereld nee. kunnen we rustig stellen. Nee. En hij zei, grappig dat hij, een. en dan heeft hij het over jou... een groot aantal namen in het buitenland heeft bezocht voor samenwerking. Dat gaat vaak heel officieel, dat er dan een minivan voor je klaar staat... met een man met een bordje met jouw naam erop. Oh. En dan word je naar een chic hotel gereden. En uiteindelijk maakt hij dan zijn tweede plaat gewoon in Amsterdam. Gaat hij met de pont naar de studio van producer Paul Willemsen... In Amsterdam-Noord. Ja, grote contrast denkbaar. Nou, ik, ik denk dat ik, als ik het verhaal zo hoor, dan gaat het denk ik met Wouters carrière net iets beter dan <laughs> mij. Maar uh, jij hebt helemaal geen fan, gaat met een man met een bordje. Nee, nee, maar ik, dat, ik moet ook eerlijk bekennen: ja, god, er zitten natuurlijk ook kosten aan, dus dan, <laughs> die probeer je wel een beetje te drukken. En bovendien dacht ik van ja. Wat is het nou voor onzin dat ik... Dat, weet je, dat soort dingen, dat, dat geloof ik wel. Uh, ik, ik ga daar naartoe. Ik kom zelf wel... Ik ben dertig ondertussen. en Toen uh, 29. Of 28. 29, nou, doe, en je doe, doe. weet hoe het openbaar Ja, werd. god, ja, jezus. Ja. Ja, weet je, ik hoef helemaal niet dat, dat soort onzin. Nee, dat geloof ik Dit wel. Dit is het van gaat, Wouter Hamel over Wouter Hamel. Nee, na, nee niet per se, maar ik, het is natuurlijk wel zo, inderdaad... Ja, je wordt dan in één keer naar L.A. gevlogen... Of naar Londen gevlogen of naar... Uh, dat is, ja, dat is natuurlijk wel... Maar ik, ik ben er ook. Toen ik begon met die plaatmaken. dacht ik eerst van. Nou, ik zou wel met, met een buitenlandse producer willen werken. En op een gegeven moment dacht ik: ja, wat is dit voor onzin? Ik heb, er lopen hier vrienden van me rond die dat ontzettend goed kunnen. met wie ik het heel goed kan vinden, wie ik muzikaal vertrouw. Uh, Waar moet ik dan in één keer. Ja, ja, dat, dat, dat, dat, dat is ook wel op mij er, ook ja. altijd, ja. Want, want dat, ik zie dat ook vaak op tv. Dan moet het in een bepaalde studio opgenomen worden. Want daar heb je dan dat originele geluid van de mm. Beach Boys 1963. En, maar ja, als je zelf geen Beach Boy bent. En, en, en ja, je hebt is helemaal het wel niet, wel die, lastig. Je hebt ook ja. eigenlijk helemaal niet die kwaliteit. Dan kan je wel <laughs> lekker in die studio gaan zitten. Maar. Goed, dit ging niet over jou hoor, dit voorbeeld. Nee, maar het is. De, de, de, um... Er hangt zoiets omheen. Ik, ben, ik heb heel bewust gekozen voor... Uh, misschien ga ik dat ooit nog wel eens een keertje wel doen. Weet ik niet. Maar nu dacht ik van nee, ik wil gewoon nu met, met, uh, met mensen om me heen. Er komen reacties binnen van luisteraars. Oh, Ruben, hoe ziet de, hij de oude Engelse helden als Paul Weller... Style Council onder andere, hè? Mm -hmm. Elvis Costello en een beetje Kroll. Um, uh, Diana Krall. Diana, Diana Krall is overigens geen Engelse, geloof ik. Nee. Uh, maar Kroll. inderdaad getrouwd met Elvis Costello. Ja. Ik geloof dat uh, pot en pannen door de lucht vliegen, altijd in dit huwelijk. Om, ja, dat zou heel, dit, heel dit dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Hele verschillende artiesten, natuurlijk. Um, en uh, Paul Weller en Elvis Costello. Uh, beiden echt groot liedjesschrijvers. Waanzinnig mooie liedjes geschreven. Ja. Um, ik persoonlijk ben niet altijd een even grote fan van de stem van, uh, van Elvis Costello. Hoewel ik die plaat met Bert Beckerwack wel heel erg tof vind. Ja. Dat vind ik een waanzinnige. Uh, maar dat zijn ook weer dan liedjes die toch wel min of meer echt back achter... Ja, natuurlijk, ze zijn van back-rack. Nee. Maar die hebben die theatraliteit, dat past ook heel goed bij ja. de stemmen. Ja, ja. en dat, zijn, dat vind ik onwijs, uh, onwijs mooi. Uh, ja, Paul Weller is fantastisch. Ja. Dat is waanzinnig. En Diane Kroll... Um, ja, ik, er is iets met haar waar ik op de een of andere reden... grijpt het me niet... Ze zingt zuiver en ze speelt een gek piano. Te mooi, bedoel je? Nee, ik vind het een beetje kil. En misschien dat ik mensen hiermee beledig, dat hoop ik niet. Maar U kunt ook daarom weer mailen ja, naar dit programma. Kil Ruben Heijn. <laughs> Kil Ruben Heijn. Kil oh, Ja, Ja, ik zei ja, uh, Huizen stuurt. Uh, jeetje, wat prachtig. Geen bebaarde vrouw te horen. <laughs> Dank je, gelukkig. Dankjewel. Yvonne die schrijft vanwege acuut kippenvel heb ik iets warms moeten aantrekken. Heijn is de oorzaak. Uh, nou, kortom, het is een en al compliment. Zo Ach. kan ik het al samenvatten. De wow. mensen houden hiervan. Uh, we hebben nog een, een live nummer uh, in petto. Um, want jij gaat nu Veet en Veer doen. Ja, ga ik dat nu ga, doen? Ga je nu doen. Okay, oh jee. Ja, ga je maar even warm draaien. Hij heeft dan een kopje thee op tafel staan. Um, Ruben Heijn, hij zingt. En vroeger uh, zat hij heel veel in de achtergrond bij, bij bands. En langzaam maar zeker kroop hij steeds meer naar voren. Toen had hij echt een carrière als pianist. Toen kroop hij weer iets meer naar voren. Toen ging hij echt zingen. En met zingen, dat is, echt, dat is je doorbraak geweest 2000, vanaf 2010. En ja, nu staat hij alleen maar op de voorgrond. Hij is ook niet meer naar die achtergrond te krijgen. En, en nee, hij maakt heel veel te veel. <laughs> anders ik wel. Uh, ga maar zingen. Faith and Fear. Putting up signs, they've been handing out notes. In the papers they printed it, black and white. Yes, in all shades of gray, it was told. On our color TVs, it was advertised. On the streets they were preaching until we believed. And in all shades of green, it was sold. day from my We took out our knives. We fought for our homes and we fought for our lives. This in oceans shades of red. We were writing on the wall. They come at night and you'll never see the light of day from mud and clay. They appear on us It was only ourselves laying dead on our lawns There was no army at all No army at all But when they come You will never see the light of day Have faith and fear Geet en Veer, live gezongen in kunststof door Ruben Hein, onze gast van vandaag. En een nummer wat terug te vinden is op zijn nieuwe cd Hopscotch, net verschenen, net uit. Uh, daar staat toch nog steeds het stempel, dat keurmerk van Blue Note op, waar ook je vorige... Uh, <laughs> uh, ja, officieel eigen, wel. Ja, officieel wel, maar de, de platenmaatschappij is van de eigenaar gewisseld, zoiets is het toch? Ja, precies, ja. ja. Maar nou, en, en, en, het, het, uh, het grappige is dat het daadwerkelijke stempel Blue Note staat niet op, de, op het hoesje. Zou je ze vergeten? Nou, nee, nee. Ja. het is een soort ethisch, uit ethisch, uh, hoe noem je dat, ja. esthetisch uh, oogpunt. oogpunt. Oké, okay. uh, want nee. vroeger, in, in mijn tijd, we spreken over het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, was dit, was dit een soort, <laughs> soort kwaliteitsgarantie. Als je Blue Note had, dan, ja. had je, dan lag eigenlijk de hele wereld aan je ja. Dat is niet meer, of wel? Ehm um. <laughs> Nou, weet ik niet. Kan me ook niet zo schelen. Ik bedoel, ik vind het, ik vind het gewoon super vet dat er Blue Note op mijn ding staat. Ik bedoel, al mijn helden... zijn, Blue zijn, Blue zijn staan op Blue en komen ja. nu. Weet je wel, dat, dat, ja, dat is helemaal waanzinnig. Ja. Een, een, een, een collega van je, want we hebben Wouter Hamel nog even uh, gevraagd om ook iets over je stem te zeggen, want, en over je muziek, want daar gaat het uiteindelijk om, en niet alleen maar om de, de dingen eromheen. En hij zegt, nou, ik ben enorm onder de indruk van zijn stem. Hij heeft een heel warm en sexy hees geluid, flair en nonchalance. Hij zingt heel trefzeker. En ik ken ook heel weinig geschoolde stemmen die er echt mee doorgaan. Wat me vooral opviel, is dat hij heel sterk op de tekst zingt. Dat klinkt misschien gek voor een zanger, maar misschien is dat toch iets wat je niet ziet bij geschoolde jazzzangers. Die, uh, die zijn meer met hun techniek bezig dan, mm. met, uh, dan, he, dan uh, met de tekst en de muziek zelf. Daar heeft Ruben helemaal geen last van. Die zingt met nonchalance en uit de tekst. Heeft hij een ja, punt? Ja, wauw. Uh, Wouter, mocht je luisteren? Dankjewel. Goed. Um, over en weer kunnen gyro-nummers uitgewisseld worden. Ja. Maar, uh, <laughs> Precies. Uh, uh, maar zegt hij ook nog iets waar je iets aan hebt? Uh, ik, bel, ik, bel, ik, bel, ik bel hem weleens voor advies. Ja. Je belt hem voor advies? Nou ja, het, het, niet, ik bedoel het, uh, uh, soms ja. Ik bedoel, maar net als dat ik anderen ook wel eens bel hoor. Dus ik maar bedoel, hoe gaat ge... dat bellen voor? Nou, gewoon advies. Als, ik, ja, als ik. Als ik, als ik goh, hoe doe jij dit? Ik bedoel, maar dat, zo doe ik dat ook met Beamin of met uh, weet ik van wie. Maar, heb, je, heb je het idee nou, dat klinkt je... klinkt wel heel erg alsof ik een beetje tof doen erij, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Dat je je hele adressenboekje nou, hier volgt. Nee, heeft. ja, God, Barack Obama ben ik ook regelmatig. <laughs> <Ja. laughs> het is gewoon een opschepper deze... Ja, precies. Ja, nou, U heeft je. het nu ook door. Ja, precies. Twitter nee, maar, maar. Nee, maar. Maar heb je het idee, want je bent natuurlijk in de eerste instantie als pianist uh, zichtbaar geworden voor ons. Ik denk dat je altijd al wel zong, toch? Ja, maar dat dat voor het publiek ging, dat, dat is pas later gekomen. Ja, dus en heb je dan einde... een achterstand? Moet je dan iets inhalen eigenlijk? Nou, dat gevoel heb ik helemaal niet. Maar nou, ik vind het heel leuk dat Wouter dat zegt. En ik ben niet per se een heel erg... Ik heb natuurlijk mijn pianoopleiding gedaan. en ja. Ik heb me nooit heel erg met techniek bezig gehouden... maar wel of iets overkomt of zo. En ik betrap me zelfs zelf... zelf uh, uh, nog wel eens, toch nog op dat je een liedje vanuit een heel erg uh, muzikaal oogpunt bekijkt, in plaats van uit een textueel oogpunt. Ja. En ja, dat, is er, dat zit er wel in of zo. Bij mij, ja, want ja, ik heb altijd met akkoorden en noten en uh, akkoordenschema's gewerkt. en nooit met tekst tot een paar jaar geleden. Maar nu, ja, moet, je, moet dat wel. En dat vind ik juist ook heel erg leuk Om dat ook, omdat jij als zanger je steeds meer profileert. ja, en, en, nou en, en, eigenlijk steeds meer ja, maar loslaten. Het, het, ja, precies. Maar het, het, het, een, een liedje bestaat uit muziek en uit tekst. Mm -hmm. En geen van beide is ondergeschikt. Dus ik bedoel, het, het, het tekst moet goed zijn. Ja. oké, okay, maar je hebt de reputatie van een bescheiden jongen. Maar blijkbaar, de, de mensen om je heen zeggen dat. Maar, maar wacht maar uit. tot ik dronken in de kroeg sta. Dan is er niets van over. Dat is een hele grote mond. Maar, nee, maar goed, dan moet je toch iets overwinnen. Hè, om voor op een podium te gaan staan. Niet meer beschermd door vleugel of piano? Ja, ja dat, is ook wel, dat heeft ook wel even geduurd voordat het um, echt, echt, echt kan. En het is heel grappig, ik krijg van, van mensen van dichtbij, zeg maar, dus vrienden en familie, die hebben wel verschillende meningen erover. De een zegt van ja, ik vind het gek dat je juist van de piano vandaan, vandaan bent. Dat komt niet veel beter tot je verf. En de zegt juist, nee, ik vind dat je veel beter uit de verf komt um, als je achter de piano zit. En ja, achter een piano, het is wel heel veilig. Ja. Jij moet op je tegel gaan schrijven. Moet ik op mijn tegel? Op ja, tegel ik gaan moet schrijven? gewoon keihard en mes inzetten. We oh. gaan zo meteen. Ja, we hebben 40 seconden nog. Twee dingen. Shit, en fuck in één oh, zin. Is dit nou nodig, jongens? Is sorry, nou sorry. sorry. Maar geeft Rijntjes over uit te waarden zometeen. In twee dingen na acht uur. En hij, hij is echt heel druk bezig. Ondertussen krijgt hij wel van Honor Force en vaste luisteraar krijgt hij gelijk over Diana, Diana Kroll. Haar zingen is uit Sloverij, hoe knap het ook overkomt. Nou, mooi zo. Geweldige stem doen we aan Michael Bolton, denken. Nou, dat is wow. ook, hè? Die heb ik nog niet gehoord. Kijk, maar ik vind het wel tof. Wat <tie> komt er op je tegel te staan? 10 seconden. Uh, in, pa in paniek raken kan altijd nog. Hey, en Gewoon binnen 3 seconden zet hij hem neer, hè, deze <tie> jongen. Wat een timing. Deze Ruben Heijn. Topscotch. Hele goede Top plaats. Dank meneer Heijn. Dit was aflevering 2611. Ja, 2611. Morgen ontvangen wij beeldhouwer, Annex Betongieter Ruud Kuijer. Tot dan.